Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Windmolenparken op zee dreigen te mislukken. Energiebedrijf Ineco en andere grote partijen zeggen dat ze mogelijk stoppen met investeren... omdat minister Kamp zich volgens hen niet aan zijn beloftes houdt. Kamp wil de vergunningen voor de windparken nog een keer bekijken... omdat het mogelijk goedkoper kan. Eneco vindt dat de minister woord moet houden. Heineken wijst het overnamebod van bierbrouwer Sab Miller af. De familie Heineken zegt dat ze het erfgoed en de identiteit van Heineken als onafhankelijk bedrijf wil voortzetten. En dat de brouwer niet te koop is. De familie en het bedrijf zijn ervan overtuigd dat Heineken verder zal groeien. Sab Miller is de op één na grootste bierbrouwer ter wereld. In Zweden komen na acht jaar de Sociaaldemocraten waarschijnlijk weer aan de macht. De partij van de vroegere vakbondsleider Stefan Lufin kreeg samen met de Groenen ruim 43% van de stemmen. De centrumrechtse coalitie van premier Reinfeldt bleef steken op 39%. Reinfeldt heeft zijn nederlaag erkend en zijn vertrek aangekondigd. In Utrecht wordt begonnen met de bouw van de grootste fietsenstalling ter wereld. Onder het stationsplein van Utrecht Centraal komt plaats voor 12.500 fietsen. Het wordt een langgerekt gebouw van drie verdiepingen. In 2018 moet het hele project klaar zijn. De Spanjaard Alberto Contador heeft voor de derde keer de Vuelta gewonnen. In de korte tijdrit die s'avonds werd verreden, eindigde Contador door de zware regenval op de 101e plaats. Maar daarmee kwam zijn leiderstrui niet in gevaar. Wilco Kelderman was op een 14e plaats de beste Nederlander. Het weer, eerst grijs met nevel en lokaal mist. In de loop van de dag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noordoosten en oosten kunnen bijvallen. Het wordt vanmiddag 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. Het Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 naar Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge, 11 kilometer. En op de A15 Gorkum Rotterdam bij Harningsveld Giesendam 4. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 8. En bij Rotterdam op de A20 naar Gouda bij de Afrit-Spaanse Polder 4 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5. En de A27 Almere-Utrecht bij Hilversum 4. A28 Zwolle-Utrecht tussen Strandnulde en Hoevelaken 9 kilometer door een ongeluk. De linker Rijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Please. Grand Prix weekend hier in Zalvoort. Een hele goede middag. The boys are back in town. Ja, dat is de leuze hè, van de historische Grand Prix. Hier dit weekend in Zalvoort. Dit is heel van Tim Lissie. Het is 7 over 2. Zandvoort op zaterdag bij CFM Racer Radio. Een hele goede middag, luisteraars. En goedemiddag, Maurice Mulder. Een goede middag, Rob Harms. En een goede middag, luisteraars. Ja, Albert-Jan Vos, die zit lekker in Spanje Doet op dit moment goed. mee te luisteren. Goedemiddag, Albert-Jan. En goedemiddag, Maurice. <laughs> en goedemiddag, vader van Albert-Jan. Welkom. Ja, niet te vergeten. Nee, we zijn er weer tussen 2 en 5 uur. En wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Maurice? We gaan natuurlijk kijken naar het circuitpark Zandvoort, want daar wordt heel veel veel gereest vandaag. Elf races om precies te zijn. En uh, twee kwalificaties staan op programma voor vandaag. Het zal duren tot vijf voor zeven vanavond. Uh, de, in het dorp is ook nog heel veel te doen. Daar gaan we ook naar kijken. Het weerbericht gaan we vandaag doen. Uh, sportnieuws, dier van de week. Het uh, gedicht natuurlijk. Zonder Albert-Jan het gedicht hoe? Ben benieuwd? Hij heeft hem ingezonden, live, vanuit Spanje. Ik ben heel benieuwd. Het staat op bescherming hier, dus uh, ik ben benieuwd... Uh, Straks om uh, kwart voor vijf, hoor je hem. Ja, klopt. En zo direct om uh, kwart over twee gaan we eerst kijken naar het circuitpark Zandvoort... met uh, onze razende pits-reporter Willem van Densen natuurlijk. Willem van Densen is op het uh, circuit aanwezig. Eens even kijken, hè? we gaan uh, met, met de gaan we uh, contact op nemen. Dus. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook uh, benieuwd, uh, Maurice. Wat zijn we benieuwd, hè, vanmiddag? Ja, mooi, En straks gaan we om kwart over drie nog praten met Danny Koper. Want morgen is de open dag van SV Salvoort En uiteraard is iedereen van harte welkom. En welke activiteiten er morgen tijdens de open dag plaatsvinden... dat gaan we zo rond kwart over drie horen van Danny. Reden genoeg om te blijven luisteren naar Salvoort op zaterdag... op CFM Salvoort En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Sister Slash. I love even een raar hutje, hè? Ja, hè? Hè? Sprayer is hier. Ja, De, ja. ja, de, de koptelefoon uh, deed hij even niet, uh, Maurice. Het oh, is dus spannbaar, maar het probleem is weer opgelost. Kijk, daar zijn we blij om. de ceo van Lilywood en de prick. Dat was Sprayer in Sea. Jawel, het is historisch Grand Prix weekend hier in Zandvoort. ZFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we gaan eens dus even live schakelen met het uh, oh, met circuitpark Zandvoort. Met uh, Willem van Dessen, die daar te uh, plekken is. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag, uh, Rob. luisteraars, Circuitpark Zandvoort. Uh, dit weekend in het teken van de historische uh, Grand Prix. En ja, historie. Uh, het leeft toch uh, bij de mensen. Als we kijken naar de opkomst gisteren en vandaag. Uh, ja, een prachtig uh, evenement. Ja, want gisteren was het aardig uh, druk, want volgens de ANWB stond de boulevard helemaal vol gisteren. Uh, hoe, hoe staat het vandaag ervoor? Nou ja, gisteren... We hadden het uh, over gisteren... Toen hadden we de 7000-8000 toeschouwers. Zo. Nou ja, voor een vrijdagmiddag uh, helemaal niet slecht natuurlijk uh, op Park Zandvoort. Wat we vandaag zien, uh, ja, is een veelvoud daarvan. Ja, en uh, schatten is moeilijk, maar... Als ik het mag schatten, uh, dan schat ik toch tussen de 20.000 en 30.000. En dan denk ik eerder uh, richting 30.000 als 20. Dus dat zegt gewoon wat op uh, zaterdag. Ja, het is een behoorlijk uh, aantal wat uh, zeg maar naar het circuit gekomen is... en naar Salesforce voor deze historische races... want er zijn nogal wat races, hè? Ja, we hebben een flink aantal uh, races uh, dit weekend. Uh, veel uh, formule-auto's, maar ook uh, toerwagens... Want uh, op dit moment is aan de gang een uh, DRM-race. Dat zegt jou en de luisteraars misschien niet alles... maar DRM is de voorloper geweest van de huidige DTM. Dus op dit moment uh, toewagens uh, op de baan. Wat we net hebben gehad is uh, de Formule 1. Formule 1 uh, tot 1985. En dat zijn dan de meest recente auto's die we hier terugvinden. Ja, en dat was een geweldig spektakel natuurlijk... Uh, Feest uh, van de herkenning. Voor iedereen uh, die dat vroeger op tv, uh, die Grand Prix gevolgd heeft. Ja, die herkennen die auto's allemaal. En het geluid daarbij is uh, prachtig uh, natuurlijk. Het was ook een uh, mooie race. race die gewonnen werd door uh, Michael Lyon. Nee, Lyon. Uh, in een Heskett. Uh, nou, Heskett, uh, de auto waar uh, James Hunt... Wat ooit in reed uh, Hesketh op een tweede plaats vonden we terug Crackery uh, Thornton en die reed in een uh, Lotus uh, 91, de welbekende John Player Special uh, uitmonstering. En derde was het uh, Simon Vis, actief in een Ensign, de Unipart Ensign, de Ensign waar ooit uh, plaatsgenoot Jan Lammers uh, Formule 1 in heeft gereden. Ja, je had het over die John Player auto. Wat blijft dat dan? een mooie auto hè, om te zien? Ja, dat blijft een heel mooie auto. En uh, er zijn een aantal van hier, hoor. Want we hebben de Lotus uh, 72, 91, 92. En dat zijn en blijven mooie auto's. Over die Lotus uh, 92 uh, gesproken. Ooit werd hier een Krampie gewonnen door uh, Mario Andretti in die auto... En vandaag in het pauzeprogramma is het uh, Arie Luindijk geweest... die daar nog een uh, flink aantal rondjes mee heeft gereden, een demo gegeven. En uh, ja, uh, dat is toch mooi uh, om zo'n man die uh, naar Amerika verdrokken is... Arie, op een gegeven moment daar succesvol geweest is geweest. Twee keer de die 500 gewonnen. Maar uh, die is graag altijd weer hier aanwezig uh, tijdens de historische Grand Prix. Nou valt het me op dat degene die vandaag gewonnen, de Lions... dat hij in een oudere auto rijdt als Gregory Thornton. Zijn die oudere auto's nou gewoon sterker en degelijker... als die nieuwere Formule 1-auto's? Nou ja, ik, dat zal het niet het uh, geval zijn. Je hebt natuurlijk ook een uh, onderscheid in uh, rijders. Uh, en die Lions uh, is wel een echte racer uh, natuurlijk. <laughs> okay. Dus ja, die is met een wat oudere auto iets sneller als een.. Ja. <laughs> Een verzamelaar van zo'n Formule 1-auto die het ook leuk vindt op de baan op te gaan. Okay. Hey Willem, we gaan straks weer bij je terugkomen. Want even na half drie na het CFM weerbericht met Lex van Horen. Dan ga jij met iemand praten, hè? iemand die heel veel races al bezocht heeft. Ja, dan ga ik met een Zandvoorter praten. Wel bekend natuurlijk hier in Zandvoort. Peter Kanger, ja, handtekeningenverzamelaar van alle autosporters. Inmiddels ook van uh, astronauten, heb ik begrepen. Maar ja, die heeft, uh, denk ik, uh, iedere Grand Prix die hier ooit op Zandvoort geweest... is uh, wel gezien. Oké, okay, dat horen we straks uh, even naar half drie van je. Dankjewel voor dit moment, Willem van deze van af het circuit. Geniet er lekker van daar, hè, Willem? Dat doe ik zeker. Tot zo. <laughs> Tot zo. Hoi. Que tu ne me réponds plus Croisé, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi, mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop peut-être que moi je suis trop bête, mais je sais t'écouter,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 Au brigade, tu es en brigade à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde Césaria, tu nous as tous quand même bien à Tout le monde, tu croyais disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus, ou quoi Après tant d'années voilà, voilà. Une de perdues, c'est ça et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr Het waren weer twee hits non-stop als Historia Co-West en Wietloos rise uit de jaren tochter. En daarachteraan de nieuwe stroma, E. Wat is het, een lekkere plaat, hè? De Cesaria. Ja, we gaan het over een speciale auto hebben. Ja, de de PR auto In het kader van de raceweekend je gaat deze auto niet kijken hoe hard je rijdt, maar je gaat kijken of je gesignaleerd staat. Want de politie Zandvoort en de omgeving die ook patrouilleert in Heemstede en Bloemendaal zetten het apparaat deze week in. Het systeem de Automatic Number Plate Recognition leest dus de, de kentekenplaten van de voertuigen en vergelijkt deze met een database in hun systeem. En zo worden personen makkelijk opgespoord die nog boetes open hebben staan en bekend zijn als noodware alcoholmobilisten of om andere redenen geregistreerd staan. Aan de Heemsteedse Dreef werd afgelopen dinsdag een persoon aan de kant gezet... die reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. En even later werd er een vrouw aan de Vondelaan in Zandvoort... om dezelfde reden van de weg geplukt die bovendien een slok op had. Dat zijn slechts enkele voorbeelden wat de politie op het moment doet... met de ANPR-auto. Overgevlogen vanuit het, uh, volgens mij, Engeland. Ja, dat klinkt in ieder geval uh, on-Nederlands de ja. ANPR-auto. Pas op, hè. Kijk, hij staat de... je gesignaleerd. Voordat je het weet, uh, kom je tegen. Dus... Uh... Watch out. Ja, we gaan ze dadelijk weer kijken naar het weer voor de komende dagen. We met Lex van de Hoorn. Hij is inmiddels gearriveerd in de studio. Now, Look I got a bang bang The boogie to the boogie Say up jump The boogie to the bang bang Boogie let's rock You don't stop Rock the rhythm that'll I make your body rock Well, so far You've heard my voice But I brought two friends along And next on the mic Is my man Hank Come on Hank Sing that song Check it out I'm the c a -N S n The o v a And the rest is F-L-Y You see I go by the code Of the doctor of the mix and these reasons I'll tell you why You see I'm six foot one And I'm done. It's really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and talk about checkbook. Could it costs more money than a sucker could ever spend? But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, oh, Care, more, Care. what you gonna do today. 'Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some strength. No, I don't want to know. The beat don't stop until the regga don't. I said a M-A-S, a T-E-R, a, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call him Master G. Well, my name is known all over the world by all the Fox, and ladies, and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting in your seat. And then, damn, they start doing the freak. I said, bam, I'll ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake it there and You rockin' to the beat without a kid Who's the show I shot MC's for the affair Now I'm not as tall as the rest of the gang, But I rap to the beat just the same I got a little face and a pair of rhymes All I'm here to do, ladies, is hypnotize I sing it on and, and on and on and on and on The beat don't stop until the break of dawn I sing it on and, and on and on and on and on Like I hide, but a hot body to pop, to pop, to pop Give it, to me, pop, to pop, pop, pop, pop, pop You don't dare stop or come alive, y'all Give me what you got I guess by now you can take a hunch And find that I am the baby of A bunch, but that's okay. I still keep it strong, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind, sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock, yo, I'll do it on the floor. I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day. I'm gonna move you out of this atrophy, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I'll put the jig, jig, jigs mijn collega Maurice Mulder is lekker aan het meeswingen met deze single van de Sugarhill Hill King de rappers die live. En wil je nou zien meeswingen? Dat kan ook. Hè. Je kan gewoon meekijken in de studio. Ga dan naar wwwzfm lifenl oh. En wat wilde jij zeggen? Nou, als je dan kijkt op de webcam, dan zie je dat Rob en Lex gewoon echt in uniform vandaag zijn. Dat vind ik wel mooi. goedemiddag Lex. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Lex. Ja. Ja, ja. Wat een mooie overhemd heb je aan. Alleen de kleur is anders. Een klein beetje, hè? Hij is een beetje verbleekt, hè, die jou? Ik ja, ben... ja, ja, ja, ja ja. Ik ben blue en jij bent black. Lex, ja. goedemiddag. Welkom. Ja. Goedemiddag. Ja, je zei vorige week van nou, misschien zit ik volgende week zaterdag wel op het strand, maar... Ik nou. kijk vanmorgen uit het raam. Ik denk, dat gaat het niet worden, niet. Nee, dat gaat het niet worden, niet. En dan gaat het morgen ook niet worden, niet. Nee? Uh -oh. Nee. <laughs> we moeten even wachten. Want we zitten op dit moment zitten we op een uh, luchtdruk van uh, 1013. En dat is net tussen hoge druk en lage druk in. Nou, je kan het wel zien buiten. Het is geen vlees en het is geen vis. Het is niet mooi en het is niet slecht. Alleen het waait een beetje. <laughs> Het staat een vrij krachtige uh, tot uh, matige. Hij zwakt af tot matig. Hij was eerst zuidwest en hij wordt vanmiddag west. De wind. En de temperatuur die zit uh, rond de 18 graden. Met, de, met die luchtdruk van 1013. Uh, ja. Moeten we het hiermee doen? is het een paar graden lager dan uh, dat het uh, gemiddeld is. Hè? Ja, dat is, uh, de gemiddelde temperatuur is in deze tijd van het jaar 20 graden. Dus daar zitten we toch eventjes onder. En dat houden we morgen ook. Want zitten we morgen zitten we ook op 18 graden. En dan staat er morgen een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En we hebben dan wolkenvelden en opklaringen met kans op een bui. Dus we zien morgen de zon wat meer dan vandaag. Maar dan kan ook een buitje vallen. Dus een klein pluutje meenemen. Een klein pluutje meenemen. Het wordt nooit niet heftig hoor, maar er kan een buitje vallen. Dan gaan we naar de maandag. Ja, gaat het dan de betere kant op? Daar gaat het de betere kant op. Dan uh, krijgen we meer hoge druk invloed. De luchtdruk gaat omhoog en we hebben dan perioden met zon. Niet de hele dag zon, maar toch perioden met zon... met een zwakke, topmatige westelijke wind. En het blijft droog op maandag. Met het maximum temperatuur, die gaat een graadje omhoog. Die gaat naar de 19 graden. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan, ja, het wordt steeds beter. Dan hebben we veel zon. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En de temperatuur gaat weer een graadje omhoog. Die gaat naar de 20 graden. Ja, we hadden eerst last van uh, orkaan Better. Ja. En nou zorgt er een ander orkaan dat we juist weer beter uh, weer gaan krijgen. Ja, die, die stuurt het hoge drukgebied uh, wat we krijgen. Die stuurt het uh, op naar het noorden toe. En die komt, aan het eind van de week komt die boven Scandinavië te liggen. En daar ontstaat dan een, een oostelijke wind door. En met een oostelijke wind nou heb je 90% heb je mooi weer. De vooruitzichten zijn dus dat de komende weken wordt het stabiel en rustig na zomerweer. Met steeds meer zon. En de middagtemperaturen die gaan in de loop van de week oplopen van rond normaal aan het begin van de week. Tot ruim boven normaal. En dat is rond de 25 graden in Zandvoort. En dat zal uh, hoofdzakelijk op donderdag en vrijdag zijn. En dat zijn echt de beste dagen van de week. En dan, en dan halen we die 25 graden. Halen we wel met een oostenwind. Nou, mijn vraag beantwoord van Facebook: de zonneke de zomerkleding kan weer uit de kast. Ja, en als je dan nog een duik in de zee wil nemen... die is inmiddels gedaald naar 18 graden... maar het is nog wel aangenaam hoor. Moet je dat nog prima te doen. Even wennen. Uh, even door. Eén keer erin duiken. <laughs> maar hij is 22 graden geweest, de ja, graden temperatuur. Dat is heerlijk geweest. Ja, maar door die koude weken die we hebben gehad... is dat toch aardig. Gedaald naar 18 graden. Dus, genieten van de week. Oké, okay, Lex. Nou, heel veel mensen die uh, lopen inmiddels achter je aan. Met andere woorden, ze zijn jou volgen op Twitter. Ja. En je, dan, je kan ook uh, mij volgen op internet. Gewoon op www.meteopagina.nl. Of op CFM TV, kanaal 40 Digitaal via Ziggo. Ja, vier keer per uur. Vier keer per uur, maar liefst. dank ja. dankjewel. Hé, hey, fijne dag verder. En, en volgende week gaan we weer spreken zo rond half drie. Oké. Okay. Tot dan. Dag. dag. Dankjewel. Ja, we gaan het nog meemaken. De nazomer gaat eraan komen. Heerlijk, vooral op donderdag en vrijdag het weer hier in zo Hier is Michael Jackson samen met Justin Timberlake En love never felt so good. tezamen met Justin Timberlake. FM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, dit weekend het historische Grand Prix weekend in Salfoort. Met uiteraard heel veel races op Circuit circuitpark Salfoort. Maar ook in het centrum heel veel gezelligheid en activiteiten. Nou, we schakelen weer live over naar het circuit... naar Willem van Dinsen, want Willem, als het goed is... heb jij Peter Kanger bij je. Goedemiddag nogmaals. Ja, goedemiddag. Ja, dat klopt. Ik sta hier met Peter Kanger... Zandvoort er uh, het circuit wat door zijn achtertuin of zijn voortuin. Maar iemand die, denk ik, bijna iedere Grand Prix meegemaakt heeft, uh, Peter. Uh, vanaf uh, 1962 heb ik uh, de meeste Grand Prix's uh, gezien. Uh, en ik heb voor 1962 in 1958 nog een uh, Grand Prix gezien. Met uh, Sterling Moss en uh, Louis Evans uh, in de bekende Fenwells. Ja, je bent uh, altijd op het circuit hier. Uh, je komt hier niet alleen om te kijken, je verzamelt ook uh, artikelen. Ik uh, verzamel uh, handtekeningen en ik verzamel uh, oude foto's van vroeger. En ik ben nog op zoek naar een programmaboekje van de eerste kampuur in Zandvoort. Die meetelde voor het Formule 1 kampioenschap. En dit is het programmaboekje van 1952. Dus als er nog mensen zijn in Zandvoort die dit horen... en die nog ergens boven op de rommelzolder een programmaboekje... 52 hebben liggen, dan kom ik graag met die mensen in contact. Ja, je komt graag graag mee in contact. Ze kunnen je vinden op Facebook. Mocht dat nou niet lukken, kunnen ze altijd contact nemen met CFM. En dan gaan wij regelen dat jij dat blad gaat krijgen. Dan weten ze in ieder geval dat ze iemand heel erg gelukkig maken. Want dat is het enige programmaboekje wat nog ontbreekt bij mij. Ja. Wat niet ontbreekt uh, is handtekeningen van coureurs. Je bent hier eigenlijk, zodra er een evenement is, dag en nacht aanwezig om een handtekening te scoren. Vanmorgen was je nog bij Arie Luijendijk. Ja, dat klopt. Uh, in hoofdzaak spaar ik Formule 1. Maar ja, goed, Arie Luijendijk is natuurlijk een uh, uniek persoon uh, in de Nederlandse autosport. Dus hij heeft twee keer de Indie gewonnen. Uh, en hij heeft voor mij een, een hele hoop foto's uh, gesigneerd. En ook een boek wat ik heb gemaakt over de Indie. En daar heeft hij een leuk voorwoordje in geschreven. Je hebt het over handtekeningen van Formule 1-coureurs. Dat gaat ook terug tot de tijd dat jij Grand Prix hebt gezien. Of maakt het niet uit wanneer ze gereden hebben? Ik verzamel vanaf 1950. Dus toen het huidige Formule 1-kampioenschap opgezet werd. En ik heb dus alle wereldkampioenen van 1950 tot heden... Uh, alle Grand Prix-winnaars van uh, 1950 tot heden. Uh, alle Nederlanders natuurlijk. En, uh, dus uh, een hele grote collectie, mag ik wel zeggen. Ja, ik zie ook wel, uh, als er Formule 3 is, uh, zie je bij die uh, jonge jonge uh, handtekeningen vragen. Doe je dat dan in de hoop, dan uh, van nou, misschien gaat die Formule 1 uh, rijden ooit. En dan heb ik alvast weer een handtekening van de Formule 1 coureur erbij. Nou, dat klopt, want uh, het is tegenwoordig heel erg moeilijk om van de huidige Formule 1 coureurs uh, een handtekening te krijgen. Want uh, dan lopen de persmensen omheen, beveiligingsmensen en noem maar op wat. Dus dan is je maar beter zorgen dat je klaar bent en ervoor uh, uh, zorgt dat uh, als je hier in de Formule 3... Drie komen, dat je hun handtekening al uh, in de la hebt liggen. Ja, of op uh, momenten zoals deze. Want ik zie hieronder uh, Guido van der Garde rondlopen. Nou, als je een handtekening van hem wil hebben... zou ik zeggen, kom hier, want hij heeft al een tijd. En hij is bereid om dat uh, zo te doen. Ja, maar uh, Guido is onder andere een van de mensen waar ik mee begonnen ben... in de Formule 3 en ook al in de kartperiode. Dat ik uh, zijn handtekening uh, al uh, in het boek had zitten. Net als bijvoorbeeld nu met uh, Max Stappen die had ik ook al toen hier nog karten. En die is natuurlijk recent hier ook geweest met uh, de Masters, de Sanford masters, En toen heeft hij voor mijn voldoende uh, handtekeningetjes uh, gezet. Want daar zorgen we wel voor dan. Nou zijn er uiteraard uh, meerdere mensen die die handtekeningen verzamelen. Heb je daar contact mee? Uh, wissel je daar wel eens een handtekening mee uit... als jij er meerdere hebt en diegene heeft hem niet? Ja, dat, uh, ik, ik uh, ruil veel, uh, wissel veel met uh, mensen van... Uh, je kan wel zeggen over de hele wereld. Uh, ik heb een zestig uh, mensen waar ik uh, regelmatig contact mee heb... maar dat gaat van uh, uh, India, China, Japan uh, tot uh, uh, IJsland. Uh, je kan het zo gek niet op noemen... En dat is natuurlijk heel erg leuk als je dan met mensen kan ruilen of kan helpen. Want er zijn ook mensen, bijvoorbeeld in China, die pas beginnen. En uh, ja, die geven dan advies. Dat zijn de handtekeningen. Gaan we toch even terug naar de historische Grand Prix nu. Jij uh, hebt er vele gezien. Noem eens een hoogtepunt in. Op, van al die Grand Prix's die hier op het zijn geweest. Nou, een van de hoogtepunten is wel, uh, laat ik zeggen, de, de periode 63-64. Dat Jim Clark en Colin Chapman dus uh, hier met de Lotus uh, hun, hun grote uh, triomfen. Uh, en dat was de periode dat ik ook bij dat team uh, mocht helpen. En dat heeft mij wel een hele flinke boost gegeven om uh, echt uh, aan de verzameling uh, door te werken tot, tot heden. Dus. Ja, uh, je noemt het op, uh, 63, 64. Is het, uh, nou, het mooie is, uh, het lijkt wel alsof het erop aangepast is. Ook dadelijk, uh, de race uh, die gaat plaatsvinden is de race van... Uh, Formule 1 auto's van uh, pre-1969. Dus ja. Daar komen die auto's in vol. Nou, dat wil je ongetwijfeld uh, graag gaan zien. Zo. Dat klopt. En dat is ook heel erg leuk om te zien. En, uh, een van de auto's ook die uh, ik heel erg leuk vind, uh, is een van de Skerf. die staat. En Revendlow heeft daar uh, ooit in gereden. en er maar drie van gemaakt. Maar het is leuk om die uh, auto weer uh, terug te zien uh, op Zandvoort. Uh, Oké, okay, nou ze gaan zo dadelijk van start, die auto's. Ik ga je niet langer ophouden en ik bedank je, Peter. Oké, okay, heel hartelijk bedankt. Vond het leuk om te doen? Oké, okay, Willem, dankjewel voor het interview. En Peter, uiteraard ook dank. Willem, zo dadelijk, dus die race van de oude Formule 1 auto's. Kan je daar nog iets over vertellen? Ja, dat zijn uh, de auto's uh, pre-1960, uh, noemen ze dat. Dus van voor uh, 1969. En dan moet je denken aan uh, Brabham's, aan uh, Coopers, BRM's. Uh, Zelf soort auto's gaan dan uh, aan de gang. Oké, okay, nou... Ik nee, kunt... moest even op de vlucht, want er kwam een laadklep naar beneden. Oh jee, ja, uitkijken. <laughs> Nee, de duinen zijn lekker gevuld uh, tijdens dit uh, historische Grand Prix weekend... op Circuit Park, Zovoort. Ik zag al heel veel uh, mensen vanmorgen ook uh, vanaf het uh, station... met uh, stoelen slepen. Die nemen ze gewoon zelf mee van huis. Handig. Nou, Willem, dankjewel. hè. Kijk uit, hè, daar. Straks komen we weer terug bij Willem van deze op circuit Park, Zovoort. Eerst even de plaat die je aanvroeg, Willem. Hoor je hem of niet? Willem hoort niks meer. Willem is aan het vluchten. Ja, hij heeft toch gelijk ook. Hier is Ingrid. Ik met de handen heen en weer gaan bij deze plaat van uh, <laughs> Ingerit. Nu uh, moet u. Denk aan uh, waar moet hè, Zullen we zeggen. Ja, precies. Speciaal uh, voor onze uh, Race Report. We uh, willen vrezen. de single van Ingerit. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. Met elk kwartier natuurlijk het CFM-weerbericht van Lex Pandoren. Te zien op kanaal 40 digitaal via SIGO bij CFM TV. Tafaris is de volgende die we voor je gaan draaien. Hier is Hoedanit. Kijken wie, uh, wie wie de cultuurstaal heeft. Ja, de Tavares en hoe dan het alweer het uh, ene laatste plaatje... wat betreft uur 1 van Zandvoort op zaterdag. We hebben nog eventjes een uh, kort berichtje voor je. Ja, want de gemeente Zandvoort krijgt net als andere gemeenten... vanaf 2015 extra taken bij het, erbij op het gebied van jeugdzorg en werk. En daarom stonden ze afgelopen woensdag... stonden de medewerkers van de gemeente Zandvoort op de weekmarkt... om vragen te beantwoorden van de inwoners. En ook onze wethouder Gert-Jan Bluijs is hier aanwezig... En vragen die werden veel gesteld gingen onder meer onder, uh, over de verandering bij de huishoudelijke hulpbegeleiding en andere voorziening. Maar opvallend was de, de acceptatie bij veel mensen dat de uitgaven beperkt moeten worden en dat er een grote beroep gedaan moet worden op de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Na, aankomende donderdag 4 september verschijnt er een bijlage van de gemeente in de Zandvoortse krant over de verandering in het sociaal domein. Oké, okay, dankjewel Maurice. Heb je hem trouwens al op je telefoon? De CFM-app. Jazeker, die dan heb ik. krijg je de laatste nieuwtjes uh, uit Zalvoort. Van onder meer de VVV, de gemeente, de politie. Noem maar op. Hij is nu gratis te downloaden. Download hem en zet hem of je op je tv... Uh, TV? Op je telefoon. maar je telefoon of tablet. Wat ook een mooie ervan is. Ga je naar de Over Ons pagina... en dan heb je de livestream staan. Ja, dan, dan, dan kun je, kan je meeluisteren. meeluisteren met dit mooie programma. Dus je kan uh, klikken Nieuws over ons, evenementen en noem maar op... Vind je allemaal op de CFM-app. Download hem nu in de Play Store of de App Store. Daar is hij gratis voor je beschikbaar. En op Amazon. Ook dat nog, Maurice. Gewoon even tikken op ZFM Zalvoort en je vindt de CFM-app. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de laatste CFM-nieuwtjes... en de nieuwtjes uit de gemeente Zalvoort. Zo dadelijk uur twee van dit programma Zalvoort op zaterdag. Geel natuurlijk in het teken van het raceweekend... De historische races op circuit. Ook het volgende uur gaan we weer over naar het circuit, Naar Willem van Dezen en heel veel andere nieuws. Graag tot zo.